Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie in Leerdam heeft ingegrepen om een groep van zo'n 40 mensen op een plein uit elkaar te krijgen. De aanwezigen overdraden de coronaregels en veroorzaakten overlast. Een woordvoerder van de politie zegt dat er wat blikjes en stenen naar de politie zijn gegooid... maar dat er niemand gewond is geraakt. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. De Franse politie heeft bij een inval in een woning in Béziers vijf vrouwen opgepakt... op verdenking van het plannen van een terroristische daad in Montpellier... Volgens de burgemeester wordt met name een vrouw van 18 ervan verdacht dat ze een aanslag wilde plegen. De andere vrouwen zijn haar moeder en drie zussen. Eind deze maand gaat er na jaren weer een ambassadeur van de Europese Unie naar Libië. Dat kondigde de voorzitter van de Europese Raad Michel aan tijdens een bezoek aan de Libische hoofdstad Tripoli. De EU wil met de nieuwe interim regering van Libië samenwerken. Michel beloofde ook dat de EU 50.000 doses coronavaccins aan Libië schenkt. De huidige noodtoestand in Tsjechië wordt op 11 april opgeheven. Dan mag er onder meer weer worden gereisd tussen verschillende regio's. Ook het uitgaansverbod in de nacht wordt opgeheven. De regering wilde de noodtoestand verlengen tot 27 april. Maar het parlement was het daar niet mee eens. Het aantal nieuwe besmettingen per dag neemt nu wel af. Er maken veel minder mensen dan verwacht gebruik van de zogenoemde tonkregeling. Dat zeggen de gemeenten. De steunmaatregel is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis... bijvoorbeeld hun woonlasten niet kunnen betalen... Er zijn een paar duizend aanvragen ingediend. Belang organisaties zeggen dat de voorwaarden voor de regeling te streng zijn. De voetballers van Valencia zijn in de Spaanse competitiewedstrijd tegen Cadiz van het veld gestapt nadat speler Mukta Diacabi naar verluid Racistisch was bejegend door een speler van Cadiz. Het duel werd na 20 minuten hervat zonder Diacabi. Het weer vannacht gaat het regenen en de wind trekt aan. Morgen. Veel wind met buien met kans op winterse neerslag. En het wordt morgen maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journal. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten een beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. <laughs> Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis en ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1432 hier op ZFM. In de late uurtjes gaan we nog een mooi uurtje muziek voor je draaien. En dat doen we met een heel nieuw werkje van Bob Jonkert. Onze Bobbert heeft een nieuw album gemaakt. Heart Song heet het. Het eerste track wat ik voor je gedraaien heet Bright Eyes. Daarna komt uh, Jill Haley. Jill Haley is een goede bekende van ons. Die heeft al verschillende albums gemaakt. Het is dus allemaal gebaseerd op uh, eigenlijk um, op, op, op natuurparken in Amerika. En dit album heet dan The Message of. Canyons of Bandelier. Ja, misschien weer er wel eens geweest. Wie zal het zeggen? Dat waar ik het vorige uur niet op kon komen. Maar dat is de flamingo muziek van Luna Blanca. Guitar Island, zo heet dit album. We sluiten af met Curry Tree. En eh, dat is een um, nou, mevrouw die zingt. Gezellig met gitaar. Heel mooi ingetogen. En dat is track 15 op de list. Die je kan terugvinden op de playlist van... Peaceful Ik wens je heel veel luisterplezier. Kent Smith, and you are listening to Peaceful Radio. Chapman Stick soloist, and you are listening to Peaceful Radio. Michael Stribling, one of the artists on Peaceful Radio. Thanks for tuning in today. Please visit my website at wwwleela musiccom to see so